Staatsloterij Team NL -huis. Thuis voor Oranje. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.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 PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Slachtofferhulp Nederland biedt emotionele steun en praktisch en juridisch advies. Hoe zou het zijn om voor mensen te zorgen of voor de klas te staan?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 10 uur geweest, het Q-music nieuws van nu.nl Nathalie van Zuilenkom Goedenavond en we beginnen met het winterweer KLM houdt ook morgen vliegtuigen aan de grond vanwege de sneeuw Zoals het er nu naar uitziet zijn het er een stuk of tachtig Afgelopen dagen werden er dagelijks honderden vluchten geschrapt En vanmorgen was er ook nog een stroomstoring op Schiphol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 En dan nog het weer van weer plaza. Vannacht en morgen code. Oranje in het noordoosten voor sneeuw. In de rest van het land is er morgen regen bij 2 tot 4 graden. En flitsmeister meldt geen vertragingen. Wel één flitser gezien langs de A4. Amsterdam richting Leiden staan ze bij 16.0. Lars Boelen. Present, we gaan een uh, leuke avondshow ervan maken. Uh, met een onmogelijke woordzoeker. Die heb ik gemaakt. Die kan je winnen. En ik ga geld weggeven.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 die swims, Stones and I, and gone, gone, gone. Repeat. repeat Of niet. Even kijken, je hebt uh, Sam Smit. Will Smit. Je hebt ook uh, Maal Maalsmit. Maal natuurlijk. Je hebt uh, Bas Smit. Vergeet ik er nou nog één? Even, vergeet je. Dag Lars, Jan Smit. Die Weet er van je, hoor. Ja, Jan Smit. Nou goed. Uh, en nu wil ik graag je mening weten over de nieuwe van Nate Smit. Hij heeft een nieuw liedje gemaakt. Dat nummer heet Efter de en de vraag is: wat vind je ervan? Het is de laatste ronde, ronde nummer 10. En dat betekent bij mij, traditiegetrouw, alleen maar audioberichtjes. Dus kom maar door met je Becky die the Repeat. Repeat. Of niet? gates go down. get Girls get saying when yeah. muziek van Nate Smith. After Midnight. Repeat. Repeat. Repeat. Of niet? Ja, dat is de grote vraag. Wat vind je ervan? Mag hij door? Ja, mag hij helemaal. Dit geeft helemaal. <laughs> <laughs> ja, normaal gesproken mag hij door, maar het is de laatste ronde. Ronde nummer 10. Goed, daar gaan we. Helma. Ook, dit is de eerste keer dat ik hem hoor. Paar van mij. Sorry, dit wordt voor mij duidelijk niet. Dat is zo niet mijn muzieksmaak. Nee, Smit is altijd goed. Gewoon een dikke repeat. Nou, mijn radio gaat gewoon per ongeluk de hele tijd harder. Maar wat een lekker nummertje! Lekker! You. Lekker nummertje, dus uh, dikke repeat. Repeat! Ja, en dan even kijken of we hier Jelle nog. Lekker nummertje. repeat! Pietje en uh, dat betekent uh, dus uh, een nieuw nummer. Een nieuw nummer aanstaande zondag in repeat of niet? Uh, bij grote vriend en collega Stefan Bouwkamp. Maar ik, zei, zei Jelle nou een lekker nummertje of wat zei hij? Even? Lekker nummertje, lepien. Ja. Ligt dat nou bij mij, Dirty Mind? Of hij zegt toch iets anders dan een lekker nummertje? Lekker lulletje, lepien. Prima. Zo, meteen deze is van een Niemand komt eraan. En eerst Eric Preet. Dit is Call of Me bij Q Music.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 Choose us every time. We were California dreaming. How will I fit in that car? Didn't I feel better to sleep it? We kept each other up under a ceiling full of stars These days, these nights, I'm changing my mind, my mind I said you, oh, I'm not afraid to say it, to say I do Ik time er niets van. Ik Ik years down the road. Alex Warren back volgende week hier bij Q. Als je een DJ het woord beetje hoort zeggen, dan druk je op de knop in de Q Music app, maak je kans op 500 euro en een, een mooi extraatje van SO Extra's. Je mag dan een cadeaubon naar keuze uitzoeken te waarde van 100 euro. Kijk, dat is lekker, hè? Dan kan je bijvoorbeeld kiezen voor, ik zeg maar wat, een klusbon, Daar kan je voor gaan, of een fashionbon, hotelbon voor een nachtje weg. Sowieso de moeite waard dus om volgende week ook te luisteren. Zometeen wil ik even een oefenronde met je doen. Maar dan met jou. Dus ik, uh, ik ga, even, ga even proberen. Ik ga, ben op zoek naar iemand waarmee ik twee minuten lang een gesprek ga voeren. Dan ben ik benieuwd of het jou lukt om het verboden woord beetje niet te zeggen. Gewoon even, we draaien het gewoon even om. Volgende week mag je schieten op mij. Nu wil ik gewoon even kijken of jij het kan. Maak je kans uh, op een unieke prijs, namelijk de verboden woordzoeker. Alleen hier te winnen. Uh, wil je meedoen? Stuur dan nu het woord beetje. Het woord beetje met een berichtje in de Q-music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 Combineer ook met de brilvergoeding van je zorgverzekeraar voor dubbel voordeel.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 Music, Lars Boelen. Het is meteen de calling. En eerst de nummer 1 uit de top 40. Dit is Taylor Swift. You the pyro you like the match to watch The daughter of a nobleman, Ophelia lived in fantasy, but love was a cold.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 En wherever you will go. Het verboden woord. Vanaf uh, volgende week maandag spelen we het verboden woord hier bij Q-Music. We mogen een week lang het woord beetje niet uitspreken. Doen we het toch? Druk jij op de knop in de Q-App en maak je kans op 500 euro per keer. Linse. Goedemiddag of goedenavond. Ja, goedenavond, goedenavond. Linse, uh, wat denk jij? Gaan we dit, uh, gaan we dit goed doen of uh, wordt dit een hele dure week voor ons? Het is tricky, maar het wordt ja. denk ik een dure week. Maar het woord beetje. Het, ja, ik, toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik... Nou ja, hoe vaak gebruik je dat eigenlijk? Maar stie ja, stiekem gebruik ik het veel. toch veel. hè? Ja, ja veel. Ja, ja. Um, ik dacht, laten we het even omdraaien. Volgende week zijn wij natuurlijk de Sjaak. Uh, laten we het gewoon eens eventjes met iemand anders proberen. Dus ik ga uh, twee minuten lang een gesprek met jou uh, voeren. Uh, aan jou de taak om het woord uh, beetje niet te gebruiken. Uh, en lukt je dat, dan krijg je van mij een, uh, een prijs. Daar heb ik de hele middag op zitten zwoegen. Uh, <laughs> ja, dat is echt waar. Nou, ik ben benieuwd. Dat is een bijzondere prijs. Uh, dat is uh, de verboden woordzoeker. <laughs> ja, Klinkt dat, heel leuk. Ja, maar oh, wil je nog weten wat het is? Of denk je, ik zie het wel als ik het weet? Ja, nee, zeg het maar. Nou, het is een woordzoeker met alleen maar de letters B, E, T en J. Uh, <laughs> Ja, ja, en het woord beetje staat er maar één keer in. Dus die moet je... Oh God. Snap je wat ik bedoel? Ja. Nou goed, uh, die kan je dus winnen. Daar heb ik de hele middag op zitten puzzelen. Maar eerst oh, moet lachen. jij dus twee minuten volmaken zonder het woord beetje te zeggen. Ben je er klaar voor? Zeker weten. Daar gaan we. En we gaan het even hebben over je liefdesleven, Linse. Heb je, heb je, heb je, heb je een partner? Ik heb een partner, ja zeker. Hoe lang al? Twee jaar ongeveer. En ben je dan iemand die snel verliefd wordt, of niet? Nee, nee helemaal niet. Ik ben voor mijn partner tien jaar single geweest. Vier jaar? Nee, tien. Tien, tien, jaar. tien, jaar. tien jaar. Maar, maar oké, okay, dan ben je dus best wel kieskeurig misschien? Nou, nee. Ja, nee. Ik weet het niet. Het gebeurde gewoon niet. Ja. Maar uh, oké. Okay, is je huidige partner dan ook echt je type? Ik vind type altijd een tikkie. Een tikkie een ding. Ja, um, heel goed. Heel goed. Ja. Uh, het zit uh, meer in of je, denk ik, je veilig voelt bij iemand. Of je kan lachen samen. Ja. Ik heb meer een type qua innerlijk dan qua uiterlijk, denk ik. Maar... Ik, ik, ik moet zeggen dat het zo lang geleden was... dat ik eigenlijk niet eens meer weet wat mijn type was. Ja. <gij> maar, maar hebben bijvoorbeeld jouw vrienden veel invloed gehad... op de relatiekeuze nu? Op jouw, op jouw vriend? Op jouw nee, man? Nee, nee, zeker niet. Niet veel? Nee, helemaal niet veel. Helemaal mijn niet... uh, mijn vriend en ik heb eigenlijk gewoon dat, dat zelf besloten. En, uh, ja. ben, je eigenlijk, uh, we... Lisa, ben jij een jaloers type in een relatie? Nee. Nee, ik ben niet jaloers. En, en je vriend? Ik denk wel ook niet, helemaal niet. Ja. Die nog minder dan ik. Ja. Ik denk wel dat ik een tikkeltje... Uh, af en toe toch een tikje onzeker kan zijn. Maar ik weet dat ook van mezelf. Dus ik heb daar in principe in de relatie niet super veel last van. Wat is hetgene waarop je bent ben gevallen? Wat um, vond je zo leuk? Zijn humor. Ja? Wat de, ja, wat... ik kan ontzettend met hem lachen. Maar is het niet soms uh, dan te grof? Ja, te grof. Dat, dat zeg je tegen iemand die de meest grove humor heeft die er is. <lacht> nee, oké, okay, oké. Okay, okay. ik, ik hou heel erg van grove humor. Ik ga daar heel goed op. Ja. Veel of... Ja, heel veel, ja. Ja, heel veel, oké. Okay. ik <laughs> kom ook niet uit. Hé, hey, maar Linse, dit, dit, ja. dit, is, als je het zo, dit is toch heel makkelijk dit? Dit gaan we toch heel makkelijk doen volgende week? Ik moet zeggen dat het niet, dat het niet tegenvalt. Ja, het is je gewoon gelukt, ja. Het is... Applaus, Lekker, applaus, applaus, applaus. Ja hoor, Linse, ja. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Je wint tussen de verboden woordzoeker. die ga ik je opzoeken. Heel leuk. Oké, ik ga hem doen. En volgende week. Ik probeer het een beetje voorzichtig te doen. Nou ja, dat mag je dus zeggen. En volgende week maak je dus ook nog een beetje, nou misschien wel heel erg veel kans op 500 euro. Dus volgende week ook lekker luisteren, Lins. Heel goed, ga ik doen. Fijne avond. Fijne avond. Ja, De hele dag druk geweest. Op je werk weer keihard gechaseerd. Dekker, Roxy Ro, Loose komt eraan en Martin Garrix en Love, dit is Mad. Met wie? Maximum, maximum hits.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 dekker bij Ja, loser. Ja, de, <laughs> ik zou het zomaar eens kunnen worden volgende week. Het verboden woord. Ja, het kan je bijna niet ontgaan zijn vanaf uh, volgende week maandag spelen we het verboden woord bij q We mogen dan een week lang het woord beetje niet uitspreken, doen we toch? Maak jij per keer kans op 500 euro. Uh, het enige wat je hoeft te doen is dus het woord beetje te spotten. Je moet alleen maar luisteren en kijken of wij de in gaan. Het is moeilijker dan je denkt. Uh, ik speelde net uh, een spelletje. Ik probeerde net met uh, Linzen uh, haar twee minuten aan de, aan de uh, praat te houden. En zij heeft het goed gedaan. Zij won uh, daardoor de verboden woordzoeker. Nou kreeg ik een berichtje in de q -app van uh, Leon. Die zegt, mag ik ook de verboden woordzoeker? Lijkt me leuk. Ehm uh, ja, Leon, dat is uh, op zich goed. Ja, het ding is, ik heb haar, uh, daar heel de middag aan zitten werken. Het is een woordzoeker, uh, zoals je die kent uit de puzzelboekjes, zeg maar. Met alleen maar de letters B, E, T en J erin. Uh, maar het leuke aan deze woordzoeker is... het volledige verboden woord, beetje dus, staat er maar één keer in. Je kan horizontaal zoeken, verticaal, diagonaal. Hij staat er één keer in. En ik ben benieuwd of je hem kan vinden. Leon, ik ga hem naar je opsturen. Ik zit gelijk even te denken, is het leuk? Waarom ook niet? Als je zit te luisteren en je denkt, ik wil ook de uh, verboden woordzoeker hebben... Uh, dan stuur ik hem gewoon even naar je op. Uh, stuur nu even een berichtje in de Q-music-app met... Uh, weet ik veel, woordzoeker, of ik wil hem hebben. Laat gewoon even weten in de Q-app dat jij die woordzoeker wil hebben. Stuur ik hem gelijk naar je terug. Ja? Afgesproken. praises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 Het is uh, eigenlijk 4 to 11. In plaats van uh, 12 to 12. Het nieuws van 11 uur komt eraan met jou, uh, Nathalie. Nathalie, wat zit erin? Nou, straks hoor je hoe sneeuw ervoor zorgde... dat twee dieven tegen de lamp liepen. Oh. En uh, zometeen een nieuwe ronde. Knok tegen de klok werkt heel eenvoudig. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan wil je het laatste volledig uitgesproken bedrag. Beter laat, wil je niks. Heb je nou zin om mee te spelen... en kan je een extra zakcentje wel gebruiken? Dan zou ik zeggen, stuur dan uh, nu, Nathalie, het woord... Oh, oh. Oh, ja, ik heb er eens even over zitten nadenken de ja. afgelopen uur. Uh, het is donderdag. Gekke donderdag. De donderdag, gekke donderdag, bonte avond. Ik zeg, we gaan eens even helemaal de andere kant op. Leuk! We doen het woord klok. Klok. <lacht> All right. <lacht> <lacht> nou, wil je meespelen? <lacht> helemaal gek. Stuur nu het woord klok in de Q-app. Ah, oh, zin in thee. Oh.